Slam FM phonefuck. Ja, tien overal vacht. Dus ook vandaag gewoon tijd om iemand in de zijk te nemen. De Slam FM phonefuck. Je luistert en lacht mee via hashtag FM. Een ziekenhuis in het zuiden van Nederland heeft een nieuw gehoorapparaatje ontwikkeld... dat op de kiezer geplaatst kan worden bij slechthorende mensen. Hierdoor is het apparaatje niet meer te zien in het oor... en zie je dus niet dat iemand slechthorend is. Nou, heb ik alleen een probleem. Ik ben niet alleen uh, ontzettend slechthorend... maar ik krijg mijn kaken ook niet van elkaar. Kunnen ze dat apparaatje dan ook bij mij plaatsen? Even bellen. Goedemorgen patiëntenvoorlichting dan Rebastian. Ja, go Goedemorgen met Kathus, hallo. Hallo. Zeg, ik heb een vraagje over de SoundBite. Ja. Dus afgelopen week heb ik dat in de krant gelezen. Mm -hmm, mm -hmm. Hoe, wat is dat precies voor apparaatje? Nou, het is een apparaatje wat op uh, uh, uh, de kiezen gezet wordt. Op de kiezen, ja. Ja, en het... Um... En dat zal het geluid uh, van het, ja, naar het, het slechte oor, uh, het, het, ja, het horen naar het slechte oor verbeteren. Ja? Maar uh, dit is nog in de onderzoeksfase. On, on, wat? De, dit sorry. is nog in de onderzoeksfase. Ja, ik ben slechthorend toch hoor, sorry. Ja, dat begrijp ik Ja, anders bel ik er ook niet voor. Ja, he? precies. Ja. En dat gaat nog anderhalf, uur, anderhalf jaar duren. Nog anderhalf uur? Anderhalf Moet ik anderhalf uur wachten? Nee, dat gaat nog anderhalf jaar duren. Oh, jaar! Ja. Ja, ja, voordat ja, ja. Voordat dat aan patiënten aangeboden kan worden. Ik zie alle borden nog goed. Op de weg. Sorry? U zegt borden. Nee. Oh. Ik, zeg, ik zeg, het duurt nog anderhalf jaar ja. voordat deze behandeling. Ja. ...bij patiënten gedaan kan worden. Oh ja. ja. Dus op dit moment kunnen wij nog niemand deze, uh, uh, deze bijt geven. Hoe lang heb ik nog te leven? Nee, ik ben niet terminaal, nee. ik ben alleen slechthorend. Ja, en maar ik... we, we kunnen u nog niet huh? uh, als patiënt aannemen. Nee, nee. Nee, ik zoek Wat op geen baan, Wat zegt u? Maar het gaat mij erom, ik ben dus slechthorend en een zware kaakklemmer, zoals u misschien wel hoort... Dus ik vroeg me af, is het überhaupt bij mij te doen, want ik krijg de kiezen niet van elkaar. Dat kan ik u niet zeggen op dit moment. Dat weet ik niet. Waar ik op dit moment ben? Nee, ik ben thuis kan niet in dit... de stoel. Nee, ik kan voor de u... televisie, de herhaling van lingo zit ik te kijken. Ik zeg, ja? ik kan u dit op, niet vertellen of het, voor u, ja? uh, of het voor u geschikt is. Oh ja, nou het is uh, lingo is voor alle leeftijden. Hè. Dus daar kan ik rustig kijken. Nee, ik bedoel de behandeling. Oh, de... soundbite. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus u kunt me daar verder nog geen informatie over verschaffen? Nee. Nee? Nee. nee. Oké, okay, dat... dus dat kan pas over een tijdje. En kan ik dan eventueel langskomen? Als u daarvoor in aanmerking wilt komen... Ja? Moet u via de huisarts... Huisarts? In verwijzing vragen. Hoeveel dagen? Moet u in verwijzing vragen. De grote wezer of de kleine wezer? Waar moet die opstaan, zei u? Nee meneer, huh? als u een afspraak wilt... Ja? Moet dat via de huisarts... Dat had u al gezegd! Ja? Ja? Maar u zei toen, dan kunt u bellen met als de grote wijze op de. Nee, dat zei. Nee, nee, nee. Vijf staat of zo. Nee, Wat zei u nou dan? Verwijzen. Oh, verwijzen. Dan moet de dokter me doorverwijzen. Juist. Welke afdeling gaat erover? KNO. Tit, tit, tit, Mag u twee ballen pakken. U zit ook naar Lingo te kijken. Nee. Fijn. Wens ja? ik u nog een hele fijne dag. U ook, meneer. Nou, ik bel niet nog een keer, hoor. Oké, okay. dag. Daag! Slam FM, phonefuck.